Ik vind dat heel rustgevend. Nou, ik kan me een lectuur voorstellen. Was jij gesteld op je broer? Gesteld? het woord niet. Ik geloof niet dat ze elkaar bijzonder mochten. Hij was negen jaar ouder. En dat niet hmm. hij me laten merken ook.